Marks Brothers Radio Show, Advocatenkantoor, Flywheel, Zuister en Flywheel. Vandaag de laatste aflevering, Oost-West, Celbest.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 Wordt dat toch wakker, man. Ze moeten uit die reddingboot zien te komen. Ze lopen weer overal te zoeken en alles na te kijken. Uh, dat is goed genoeg. Baas, ligt opstaan. Uh, wakker worden, Ja, ja. Hé, ja, leuk, Leukere Droom ik eens van een lekker etentje. Moet jij me ze nou wakker maken, zeg. Ja, maar baas, de boot gaat aan, weer. Uh... Nou, en? Laat me rustig liggen, zegt ook ik mijn op heb. Wat had ik nou net aan mijn vork gebracht? Ja, maar ik zie een dok al en de pier... Vlug, liegen pa's, dan komen ze in! Stuart, luister eens even goed je zeven. Stuart!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 al nee maar die pakken we wel als ze aan land proberen te gaan aardig. en dan krijgen ze een koekje van eigen dicht, dat beloof ik je hey, hoor je dat baas ze hebben koekjes voor ons aardig hè hey hey hey hey baas er is niemand meer te zien oh laten we <laughs> gauw uit die reddingboot glimmen oké okay. hey. hey, hey, hey. kijk baas een officier hij heeft ons gezien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 Passagiers in een rij opstellen voor de lombrug. We gaan één voor één van boord. Achter elkaar gaan staan, alstublieft Achter elkaar. Ja, opzij, alstublieft zeg. We willen er graag even langs. Opzij, alstublieft. Moment, moment. Vanwaar die haast? Mogen we dat even weten? Wie zijn jullie? Geen idee. Wie ben jij? Ik ben de kapitein. Haha, goed. Ik praat niet met ondergeschikte. Haal de admiraal voor me, hè.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 Ah, mevrouw. Ah, mevrouw. Heb jij Sir Roderick gezien? Oh, mevrouw. Ik verkeerde in de veronderstelling dat u Sir Roderick het landgoed en de belendende persil aan het tonen was. Nee, nee, nee. Ik was, ik was. Ach, oh, kijk eens. Daar komt Sir Roderick net aan. <laughs> en Sir, wat vindt u van mijn stulpje? Nou, ja, niet slecht hoor. alhoewel om eerlijk te zijn, niet de beste hoor. En als ik nog eerlijker word, het is eigenlijk een rotzootje, mevrouw. Een ruïne, een puinhoop. Maar sir Roderick. Hé, ah. hey, eh, baas. Ik bedoel, zeur, baas. Zeg, wat ik nog steeds vragen wilde. Wat betekent die kleine man, die Raffelli, eigenlijk voor u? Veel hoofdmagen, darmklachten, mevrouwtje. Baas, wil alsjeblieft tegen het oorlogsschip zeggen dat ik een andere kamer moet hebben? Nou, een andere kamer. Maar wat mankeert er dan aan de kamer die ik u gisteren heb aangeboden? Nota bene, de beste kamer van het hele land. goed. Ja, misschien is u op het land goed.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 ...maar dalen eens per jaar af voor een reunie in een zogenaamd waterhol. Maar wat ze eigenlijk zoeken is een alcohol. Ja, op zekere morgen schoot ik een olifant, hè, in mijn pyjama. Niemand weet hoe dat beest in mijn pyjama terecht is gekomen, maar goed, hè. We, we probeerden ze slachtanden te trekken, maar dat bleken kronen te zijn. We hadden dus duidelijk te maken met een adellijk beest. Kunst, want toen u hem vond, was hij al minstens vier maanden dood.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 Hoe moet dat nou met de centretjes, mevrouw? Ik zit er nou een beetje mee met mijn maag. Ach, wat een geluk, wat een geluk dat we Sir Roderick in ons midden hebben. Nou, de beroemdste levenjager van de hele wereld. Hij weet wel wat we moeten doen, nietwaar Sir Roderick. Oh, absoluut mevrouwtje, ik weet alleen niet of er voldoende plek onder mijn bed is voor ons allemaal. Rust. Rustig iedereen, kijk dan toch wat ik wil, maar. Er is absoluut geen gevaar. Al zo'n deeuw de in de tuin zijn, dan nog kan hij hier niet naar binnen. Bovendien hebben wij zo'n rop bij ons. Precies, precies. En denk maar niet dat je hem ergens anders heen krijgt. Mevrouw, hier helemaal gekant geen sporen van een leeuw te bekennen. Zeg. Ik mag aannemen dat het personeel van het circus het creatuur inmiddels gevangen heeft. Kan ik nou nog sandwiches serveren, mevrouw? Ze dus staan een beetje te papieteren. Hè? Natuurlijk, mevrouw. De We laten ons gezellig partijtje niet door dit domme voorval bederven, lieve mensen. Nu er geen gevaar meer is, mag ik u verzoeken naar de Roosentuin te gaan. Ja, dat is Hé, hé, hé, baas, baas, waar zit je? Hier onder de bank, is iedereen weg? Zij zijn allemaal de tuin ingegaan. Nou vlug, Ravelli, door het raam en wegwezen. Als straks die echte Roderick arriveert, dan is Leiden in last. Volgens mij gooit die mevrouw Rivington ons voor de wilde beesten. Pas op, ik, ik spring als eerste. Baas, waar ben je? Spring dan. Oem. Goed, baas, daar kom ik. Al. Hé, hey, baas, ik ben geloof ik boven op iemand gesprongen. Ja, idioot, dat was ik. Baas, daar komt iemand. Wie zou dat zijn? Nou, wij niet, te dus zeker. K kom op, de bosjes in. Daar komt het aan, baas. Wat een gestamp. Het lijkt wel een paard. Nee, dat niet. Maar je bent wel warm. Het is mevrouw Rivington. Wie is daar? Waar? Oh, Sir Roderick. Waarom bent u aan deze kant van het huis? Iedereen is toch even in de rozen. Ja, ja, ja, ziet u, Ravelli en ik wilden toch nog even zien... of het huis wel helemaal veilig is, hè? Met die leeuw en zo. Ja. Dus we doen nog maar even een tour d'horizon, hè? Moeilijk wordt, hè? Tour d'horizon. Moet u straks ook eens proberen uit te spreken. En, en heeft uw speurtocht dan iets opgeleefd? Nou en of. We hebben drie zijn haarspelden gevonden. Vijf lege whiskyflessen. Maar we blijven doorzoeken, mevrouw. Oh, Al moet zo. het de hele nacht duren. We zullen een volle fles drank vinden. En is het toch niet leuker om mijn gasten nog iets meer over Afrika te vertellen, z'n <laughs> Nee, Nee, want ik wil graag even privé met u praten. Ah. U bent namelijk precies het meisje dat ik zoek. U hebt natuurlijke charme, schoonheid, geld. U heeft allemaal geld, hè? Ja, wat anders hoeven we deze kleine conversatie niet te voeren. Nee. Maar, maar, Sir Roderick, u fascineert me. Oh. Toen we naar Afrika gingen, ben ik ook nog gefascineerd Hier, in mijn arm. Even hey, stil graag, Ravelli. Mevrouw Rivington, vanaf het moment dat ik u zag, bent u mijzelf niet meer. U vult mijn gedachten, mijn zinnen...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 Zelfs uw opa niet meer. Zo, Roderick, het is allemaal klinkbare nonsens. Breng me terug naar mijn gasten. Oké, okay, ik breng u terug naar uw gasten. Maar die willen vast ook niet meer trouwen met uw wel, ik blijf jij hier. Ik ben zo weer terug. Ik <tie> denk dat ik breven ga liggen. Wie is daar? Bent u dat baas? Wat heb je, baas? Je klinkt wel helemaal schoor. Nee, nee, nee, dat klinkt niet naar de baas. Het zal wel een konijn zijn. Nou, dus dat is dan het grootste konijn dat ik ooit gezien heb. Nee, kijk eens, dat is helemaal geen konijn. Dat is een grote gele hond. Peroes, zeg, ik heb nog nooit een hond gezien met een bontkraag om. Hé, hey, hond, hoe heet je? Hé, hé, hé, pas op, hè, we gaan niet tegenspreken.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 Hé, hey, kom mee, zwerven! weg! Hey, hey, hey. Wat is dat nou weer? Verrassing, baas! We hebben een nieuwe kameraad, zwerver, onze nieuwe hond. Hond? Om hula, zeg, idioot! Dat is die leeuw uit het circus! Loop maar, Ravelli! Help! Hij komt ons achterna! Leeuw? op, we wachten op! Wegwezen! wezen! baas! En ha, haalt hij ons in, Ravelli? Kijk jij even achterom, ik durf het niet. Ja, hij is vlak achter ons. Weg, weg, weg, weg. Hij blijft bij ons. Dan da da moet hij wel gek op je zijn. Nou, niet. Als snap ik niet. Waarom? Nou, als we met deze gang erin <within k takeaways> houden, denkt hij dat ik ze niet nee ben. Baas, lopen. <laughs> <Ja>. Oh jee, <laughs> ik voel hete adem op mijn broek. Kijk, op de oh. daar, baas, een soort van kooi. Op een auto. Oh. Volgens mij is dat zo'n zo kooi waar ze wilde beesten ja. in houden. Ja. Ik, ik denk dat het de wagen van het, van het circus is. Oh, de, deur, de deur van de kooi staat open, Ravelli. Als we daar binnen kunnen komen, dan zijn we gered. Oké, okay, baas, spring! Spring! Ja. Ah. Ja. Ja. Oh. Ravelli, doe de deur van de kooi dicht. Ja, ja, Ravelli, we ja. hebben het gered. Ze. Ja. We zitten veilig. Ja. Ja. Kijk.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 Misschien kunnen die ons even helpen. Ik ben bang dat we hem kwijt zijn, heren. Ja, ik vraag me wel welke kontje heen gegaan, is die rot? Het was geen rat, hoor. Het was een leeuw. Hij is daar over het hek gesprongen. Kijk daar, heren. Daar zetten ze alle twee in die kooi. Van <laughs> een mozzel voor ons. Kijk daar, he. Kom op, Mike. Stop ja. met de cabine. Rijden met die honden. Ja. Nou, ja. Voor zijn roodkoperen, maatje. Nou, die hebben we te pakken. Ja. Wat gaat hij dan? Nee, start Hé. Hey, die auto die maar wat moet dat betekenen, hè? We willen helemaal niet naar het circus. De circus? <laughs> We zijn overvol waren. Maff jullie gaan als de bliksem naar de gevangenis. Gevangenis? Van is me zelden nog vrij? Hé, hey agent. Weet u of er daar onlangs nog fanmail is bezorgd? Op mijn naam, Woldorf T. Flywheel. <middels> Dan sta je naar een schip te kijken, baas? Je hebt toch post ontvangen? Ja, maar Die is een brief met een zwarte rand, Ravelli. Weet je wel wat dat betekent? Tuurlijk, baas. Dat is een rouwkaart. Precies. Mijn trouwe vriend en gabber... ...Hero Big Miller... ...is overleden. Weet je wel, die dikke? Nou, zoiets doet pijn, Ravelli. Ja, uh, maar baas, hoe weet je nou dat het je trouwe vriend en gabber... ...Hero Big Miller is? Je hebt door niet deze enveloppe opengemaakt. Ja, maar het is Hero Big Miller Valley. <laughs> Ik herken zijn handschrift toch? <tog> ...heeft geluisterd naar de laatste aflevering uit het speciaal in 1932... ...voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Feuilleton, ...advocatenkantoor Flywheel, Suister en Flywheel... ...in de bewerking van Chris van Hoorn. Met Luc Lutz als Waldorf die Flywheel, advocaat van kwaaie zaken... ...Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli, zijn liefjesmaat... ...en Maria Linders als Miss Dimpel zijn secretaresse. En verder hoorde u de stemmen van Elsje Scherjon... ...Jules Royaerts, Allard van der Schier, Jaap Stobbe... ...Bob van Tol en Olaf Wijnands.